Welkom bij alweer de negende aflevering van deze serie Eindtijd en Profeetie. Er staan heel wat moeilijke teksten in de Bijbel. En daar ga ik het vandaag over hebben met Jan van Banneveld. Hartelijk welkom Jan. Welke moeilijke teksten hebben we het dan al zo over? Nou ja, dat zijn teksten die mensen hebben moeilijkheden met teksten over die over bekering gaan. Ja. Maar het gaat nu over teksten over Israël, het herstel van Israël. Ja. Want uh, zijn acties gaande, breng de Joden thuis en waar ik van harte achter sta... Maar dan zeggen zij... Dat is al een hele tijd eigenlijk, hè? Dat, die ja, ja. acties, dat uh, de joden thuis, uh, dat, dat gaat maar door. Dat gaat maar door. En EFRI moet nog terugkomen en Manasse is onderweg. Vanuit India? Komt. Uh, daar in die, in die regio, ja. ja. Uh, meer in dat Taliban-gebied ja, in het noorden van Pakistan ja. en uh, Afghanistan. Mm -hmm. er wonen en eigenlijk ook, overal vandaan. Ja, ja. Er zal wel uit andere plekken ook... En overal plukjes mensen die uh, zeggen dat ze van Israël afstammen. Ja. Dat is heel boeiend. Ja, in Nederland kennen we ze natuurlijk ook. Europa. Ja, die Britse Israël-theorie is nog steeds springlevend. <laughs> ja. En dat is de enige plek waar ze dan niet vandaan komen, nee. daar ben ik bang nee. voor. Maar goed, en, en dan wordt gezegd: ja. Ja, ik geef niet aan die actie. Waarom niet? Het is toch een prachtige actie? Ja, nee, sorry. zeggen ze dan joden zullen in Israël zo'n moeilijke en zware tijd krijgen. En er staat ook in de Bijbel dat nog twee derde van ze zal omkomen. En dat dat, dat hele zaak nog verwoest zal worden. En dat is natuurlijk een heel ernstige zaak. Ja. En, er zijn, en ja. daar worden ook wel wat teksten voor aangehaald. En het eerste wat ik zeggen wil, er komen natuurlijk weeën. En er was ook een rabbijn in Amerika. En die wilde niet naar Israël terug. Niet omdat ze het daar zo goed hebben, maar omdat hij bang was voor de ween van de Messias, ja. al die verschrikkelijke dingen. Ja. Een oude rabbijnse uitspraak is, als de ween van de Messias komen, dan, dan kruip ik wel dicht achter zijn eendeltje, dan ben ik tenminste veilig. Ja. Maar dat is ook zo. Maar, maar toen heb ik gezegd ja. tegen die discipel van die rabbijn, die me dat vertelde, ik zeg, bel jij die rabbijn maar eens op. En zegt dat de weeën die over de wereld komen, over Amerika, over Nederland, nog erger zullen zijn. Ja, bovendien. Uh, in Jeruzalem zal ontkoming zijn, toch? En In Jeruzalem zal ontkoming zijn. Maar dat zouden die erbij de... toch moeten weten? Ja, weet ik. Maar uh, misschien... Maar we hebben ze... het er in de eerdere aflevering over gehad, net zoals in het land Goossen. Ja, ja, Israël ja, ja, ja, uh, ja, ontkwam. Ja. Hè, de weeën hen niet rof, zo zal het ook ja, met... Maar uh, de Bijbel zegt dat ook. Ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb... Dat hoort Nederland ook bij, over de hele wereld. Voorgoed afrekenen. Mm. Maar met u zal ik niet voorgoed afrekenen, Israël. Mm. Maar ik zal naar recht u tuchtigen. En u zeker niet laten, vrij uit laten gaan. Maar voor Israël is er altijd hoop. Ja. Nee, dat is, maar dan die, die teksten. Eh, laat ze maar even noemen. Dan vatten we meteen de tekst maar bij de horens. Een ja. van die teksten is in Zacharia. En in Zacharia 12, 13 en 14 is eh, één... Aaneensluitende eindtijdprofetie. In Zachariah 12 gaat het over de oorlog rondom Jeruzalem en rondom de bidstonden in Jeruzalem en rondom het feit dat ze dan het teken van de Jezus, zijn doorboden handen en voeten, mm -hmm. uh, zullen zien aan de hemel en ze zullen hem aanschouwen die zijn doorstoken hebben. Ja. Zachariah 13 gaat over het geestelijk herstel van Israël, dat heel Israël gereinigd zal worden. Zachariah 14 gaat over de laatste oorlog in, uh, rondom Jeruzalem. Uh -huh. En de wederkomst van de Heer op de Olijfberg. En dan de rest van Zachariah 14 gaat over het Vrederijk. Ja. Maar dan staat er midden in Zachariah 13, staat deze tekst. Ik lees hem, vers 7. Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Heere der heerscharen, sla die herder zodat de schapen verstrooid worden en ik mijn hand keer tegen de kleine. Gaan we verder. In het hele land, luidt het woord van de Heer, zullen twee derde worden uitgeroeid en de geest geven. Maar een derde zal daarin overblijven. Hm. Dat is dan die beroemde of die beruchte twee derde tekst. Ja, ja, waar die rabijen het over had. Uh, Nee, oh. nee, dat is die tekst waar die mensen die tegen de actie brengen de joden thuis Ja, maar die rabbijnen die uit Amerika, die wilden toch niet naar ja, ja, de die bus was, op gaan, omdat hij zei van, te worden nog twee derde ja, uitgeroeid. Maar als je de, de, de context van deze tekst ja. leest, dat is wel heel erg belangrijk, uh -huh. dan zien we die tekst zwaar, vaak op tegen mijn herder, die zien we terug ergens in het evangelie. Ja. En dat slaat dan heel duidelijk op die tijd dat de heer Jezus in Gethsemane gevangen genomen werd. Mm -hmm. En uh, de man die mijn metgezel is, nou, de Heer Jezus, was de metgezel van God. En slaar de herder zodat de schapen verstrooid worden. Dat zien we dus ook in, in Matthäus 26 staan. Ja. Al de discipelen gingen op de vlucht. Ja. Ja. Dus dat is een stuk dat slaat niet op de eindtijd, maar dat slaat op de Heer Jezus. Ja. Heel duidelijk op die tijd. En dan zien we meteen, daarop is dat vers 8, in het 2 derde in het hele land... Die zal omkomen, staat er. Ja. Nou, dat is dan ook gebeurd in het jaar 70 en in het jaar 135. Hebben de Robijnen zo gloeiend huisgehouden in Israël... Mm -hmm. dat zeker twee derde van de joden omgekomen zijn of in ballingschap gegaan zijn. Ja. En dat is zo frappant, is dat voorzegd in Deuteronomium. <coughs> ja, in Deuteronomium 28... Dan staat dat heel, uh, heel verrassend. Ja, daar zijn we dan bij Deuteronomium 28. Het laatste, een van de laatste versen. Het gaat over zegen en vloek, hè? Ja, dat verschrikkelijke hoofdstuk over ja. zegen en vloek. Ja. Dan dus Het laatste vers, 68. De Heerde zal u op schepen <coughs> naar Egypte terugbrengen. Langs de weg waarvan ik u gezegd had, gij zult u nooit weerzien. Gij zult daar... Aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden. Maar er zal geen koper zijn. Mm. Dat is in het jaar 135 gebeurd. Ja. Er werden ontzettend veel Joodse mensen uitgeroeid. En de rest werd op schepen door de Romeinen naar Alexandrië vervoerd. werd daar te koop aangeboden. Maar er was zo'n aanbod dat ze gratis weggegeven werden. Ja. De schrift komt letterlijk uit. Nou zeg. Ja. En dat is dan ook gebeurd. Een andere uitleg van deze tekst is... In het hele land, het woord land in het Hebreeuws is erets. Mm -hmm. En erets, dat betekent niet alleen land, maar betekent ook aarde. Ja. Soms hebben de vertalers aarde vertaald en soms land. Mm -hmm. nou, dat is het leuke natuurlijk voor de vertaler, je kunt vertalen wat je wilt ja, en wat in je theologische visie overeenkomt. Want in openbaring staat ook heel duidelijk dat uh, op het ene moment wordt een derde van de bewoners uh, gedood, op het andere moment ook nog eens een derde. Mm. Dus die tekst die hoeft helemaal niet op die eindtijd in Israël uh, te slaan. Maar die slaat op zeg maar, en die de, staat of, of de tijd na vlak na de heer Jezus. Of de tijd na vlak na de heer Jezus. Ja. Uh, en bovendien, ik zou bijna zeggen, is de holocaust niet erg genoeg geweest. Nou, Snap je? Er zijn toch zeker van zo'n twee derde mm -hmm. van de Europese Joden ook omgekomen. Ja. Maar er is nog een tekst die men aanhaalt. En dat is uh, Ezekiel 5. Ook zo'n hele bijzondere en ook toch een beetje geheimzinnige tekst waarvan de exegese niet helemaal vaststaat. Zo'n profetie die toch meervoudig uit te leggen is. Ezekiel 5 vers 11. Daarom zwaar ik leef, luidt het woord van de Heere de Heren, voorwaar, omdat jullie mijn heiligdom verontreinigd hebben door al je afschuwelijkheden mm -hmm. uh, en door al je gruwelen... Daarom zal ik mij onttrekken. Opvallend, hè? Ja, de heer die de slaat de heer, niet, ja. maar hij onttrekt zich. Ja, daar waren we het vorige aflevering. Uh, dat hebben we het vorige over gehad ja, samen. Ja. En dat de heer zijn hand terugtrekt. Ja. Ik zal niets ontzien. Hij onttrekt zich overal aan. Ja. Een derde van u zal door de pest sterven en door de honger omkomen in uw midden. En een derde om u zal heen zal door het zwaard vallen. En een derde zal ik door, naar alle windstreken verstrooien en achter hen zal ik het zwaard trekken. Ja, dat is wel duidelijk. Dat is allemaal gebeurd. Dat is allemaal gebeurd, ja. ja. Anders hoef je ze nu niet terug te brengen allemaal ja, naar dat naar is Israël. allemaal gebeurd. Ja. En bovendien staat er ook heel vaak in de Bijbel het woordje nimmer meer. Mm -hmm. Het zal nooit meer gebeuren. Let maar eens op in Amos. Ik moet ja, er toch maar, een van de bekendste dingen is natuurlijk de regenboog. Dat is, ja, maar dat slaat Samen. natuurlijk niet op Israël. Dat slaat nee, op nee, uur. nee, maar als God zegt, neem me meer. Ja, ja, dan, ja, ja. Dan belooft hij dat, hè. Dan, ja. Uh, ja. Amos, het laatste hoofdstuk. Het gaat ook over het herstel van Israël. Ja. Dat wordt, uh, heel frappant is dat. Uh, het herstel van Israël gaat... Uh, wordt heel duidelijk voorzegd in, in handelingen ook. Uh -huh. Maar dat is wat anders. Nou, dan gaat uh, vers 11, Amos 8, vers 11... 9, 9 vers 11. In die tijd zal ik de vervallen hut van David weer oplichten. Hele bekende tekst. Ja. Dat is duidelijk, heel bekende tekst. Ja. De hut van David is de politieke entiteit, het politieke geheel van Israël. Ja, precies. En dat is dus in mei 1948 gebeurd. Wat gaat God dan doen? Ik zal vers 14. Ik zal een keer brengen in de ballingschap in het lot van mijn volk Israël. Dat zien we in deze tijd. Ja. En dat haalt uh, de profeet Jacobus ook aan in handelingen 15. Verwoeste steden zullen zij opbouwen. Dat doen ze momenteel in de gebieden. Ja. En daar is de wereld zo kwaad over. Logisch dat de wereld kwaad is. De wereld is boos op God. Ja. En, en, en, en zij herbouwen. Ja. Daarom is het zo, zo prachtig dat uh, net aan jou gezegd: we gaan 3000 huizen bouwen. <laughs> ja. Ja, dat wordt je niet dank afgenomen, ja. nee dan. Voor... Ja, maar daar kan ik me zo kwaad over maken. Ja. Nou, Israël bouwt een paar huizen. Nou ja, een de... paar, 3000. Ja, dat zijn er toch maar een paar. Ja. Ik bedoel, in Amsterdam worden er meer gebouwd, bij wijze van spreken, ja. als, de, als de bouw tenminste weer wat vooruit gaat. Ja. Ja. Nee? Maar, maar, maar, maar aan Syrië doen ze geen fluit. Nee. En, en, ja. en, en, en daar zijn al, al 40.000 mensen omgekomen. Ja. En Rusland voorspelt, als het zo doorgaat, gewoon er honderdduizenden nog om. Ja, maar dat is hetzelfde met, alle, met vluchtelingenkampen. Hoe lang is uh, het Palestijnse ja, gebied maar, al Maar heen, daar doet de wereld niks aan. Nee, nee, nee. De, dat, kijk, heel veel vluchtelingenkampen zijn al lang niet meer in stand gehouden. dat die, die, De problemen zijn opgelost, maar het Palestijnse probleem blijft maar bestaan. Tuurlijk, dat is de stok waarmee de wereld Israël slaan wil. En dat is altijd hetzelfde je Het is puur opstand tegen God. Ja. En dan geeft God weer een vriendelijke knipoog. en dan mm -hmm. zegt je, uh, jou, we gaan ook huizen bouwen in Jeruzalem. Ja. En dan, dan, dan juicht mijn ziel, dan, dan, dan slaat ik meteen Psalm 147 vers 2 op ja. en dan staat, de Heere bouwt Jeruzalem. Halleluja, de Heere bouwt Jeruzalem. Mm -hmm. En als de Heere bouwt, wie houdt het tegen? Dat is ook zo. Zo, is door al die druk heen, zien we dat de hand van God nog over zijn volk is. Ja. En de mensen krijgen daar ook steeds meer interesse voor, uh, voor, voor de Bijbel, voor de Tenag. Mm -hmm. En Netanjahu houdt twee keer per week een Bijbelstudie. Is dat zo? Ja, ja dat is zo. zo. De eerste keer, uh, ik dacht dat het uh, sabbatavond was met zijn zoon. Mm -hmm. Want zijn zoon is een bekend Bijbelkenner in Israël. Die heeft in de tijd een grote prijs gewonnen. Mm -hmm. voor, uh, en de tweede keer in zijn eigen residentie. Ja. Dat is begonnen door Ben-Gurion is toen voortgezet door Menachem begin En nu doet net Netanjahu het ook. Oké, okay, van president tot president. Van, nou, er zitten een heleboel ja. presidenten nog ja. tussen die dat ja. niet gedaan ja. hebben. Maar hij ja. doet het toch. Ja. Okay. Nou, hij is toch bezig met het woord van God. Ja, nou, Verwoeste stenen zullen zij herbouwen, dat zien we. ...en bewonen, wijngaarden zullen zij planten en de vruchten van drinken. Ja. Koop een fles Israëlische wijn, dan drink je profetische wijn. <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Het, het is toch mooi? Het is ja. nog lekker ook. Ja, zeker lekker. Ja. Ja. Nou. En boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht ervan genieten. Mm -hmm. Dat zeggen die settlers ook daar, die, die, die kolonisten. Mm -hmm. Die zeggen, zie je wel, het staat in de schrift. We ja. zullen wijngaarden aanleggen en de vrucht drinken, dus voorlopig blijven we hier. Ja, maar ja, goed, aan de andere kant is het ook wel een uitdaging voor, uh, voor die mensen in de Nederzettingen, in die kiboets enzovoort. vlak bij de Gazastrook. Uh, Verschrikkelijk. Met al, met al die aanvallen. Het is ook niet echt een pretje om daar te wonen, toch? Nee, zeker niet. Dat is, dat is het probleem. Ja. Maar er staat wel, dan zal ik hen planten in hun grond. En ze zullen er niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb. Mm -hmm. ja? Dus ja. niet meer. En nu zien we dat God hen plant in hun grond. Dus ze ja. zullen er niet worden uitgerukt. Nee. Het zal ja. moeilijk worden, ja. maar het zal niet gebeuren. Daar wordt wel flink aan gewerkt om dat wel te bewerkstelligen. Maar uiteindelijk zal het niet, uh, zal het niet lukken. Ja, ja, ja. En nog, nog een tekst dat je zei, 51 zie ik hier nog staan. Ik had er een groot aantal, had ik dat uh, op... Een voorbereiding voor deze uitzending opgeschreven. Uh -huh. Je zei: 51, vers 22. 51, vers 22. Zie, ik neem uit uw hand de beker der bedwelming, de kelk van mijn grimmigheid, en gij zult die niet langer drinken. Zie? Dus met ja. andere woorden, Isal die heeft. Er is geen volk wat zo, zo, zo ontzettend veel geleden heeft in de holocaust. Ik, ja, ik durf er en kan er bijna niet over praten. Nee. Wat daar allemaal gebeurd is. Mm -hmm. En dat was de beker der grimmigheid die over hen kwam. Ja. En zij zult, zij zult hier niet langer drinken. Mm. En zo zijn er een heleboel teksten waar dat nooit weer duidelijk staat. Ja. Niet, niet alleen de wereld zegt nooit weer. En in Europa zijn we dat wel vergeten vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen hij ontdekte wat er in Duitsland gebeurd was, die zeiden we nooit meer. Ja. We zijn het weer vergeten, we zijn weer even anti-Israël als politiek. En een heleboel mensen als vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En die Lieberman, die minister van Buitenlandse Zaken, met die, die pittig grote mond, ja. en die heeft nog gelijk ook, die man, maar die, die zegt niks, niet voor niks, je laat Israël nu weer vallen. Mm -hmm. en zoals je vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, Tsjechoslowakije had laten vallen. de ja. willen zogenaamd van de vrede. En wat was het resultaat? De Tweede Wereldoorlog. Niet alleen 6 miljoen joden, maar nog 60 miljoen doden uh, over heel Duitsland mm -hmm. en Europa. Ja. Zo laten jullie nu weer eens zelf vallen. En dat loopt uit op een catastrofe. Mm -hmm. En daar is onze regering ook mee bezig, als ze maar doorwabbelt met de Europese Unie. Ja. Nee, nou, maar goe... de Bijbel die zegt nooit weer: de, de beker der gramschap. En, en, en oh, nog één tekst uit Jezaja, die zie ik hier net staan. 54, vers 8, Dat is toch maar één bladzijde verder dus. Vers 7. Eén kort ogenblik heb ik u verlaten. Korte tijd is dat voor de Heer. Maar met groot erbarmen zal ik mij tot u nemen. In één uitstotting van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen... Mm -hmm. Maar met eeuwige goede tierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw verlosser, zegt de Heer. Ja. Met andere woorden, God is aan zijn herstelplan voor Israël begonnen. Ja, en, en dat vraagt nogal wat, denk ik dan. Hè? En dat, is, dat vraagt heel wat. Ja, ja, ja. Kijk, dat is met Jozua net zo goed gegaan. Ja. Uh, Israël moest dat hele land Kanaan veroveren. En aan het eind van zijn, van zijn leven, zegt Jozua tegen Israël en tegen de Heer... Niet één van de goede beloften die u ons gegeven hebt, zal ver, uh, is ja. onvervuld gebleven. Ja. En, en de, uit de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Gods grootste belofte, de komst van de heer Jezus, is vervuld. Ja, want ja. Uh, als je die weg opgaat, want je brengt al die volken breng je terug naar het land. Ja. Met allemaal verschillende talen, met allemaal verschillende culturen. daar hadden we het al over. Maar... Uh, ik, we hadden het dus straks over Zachariah, over die eindtijdprofezie. Uh, en dan zie je ook, zeg maar, in Zachariah 13 staan over de uitroeiing van afgoderij en valse profeten. En net zoals dat hier in, in Nederland uh, steeds meer het occultisme opkomt, in New Age uh, uh, rondom... Zachariah 13, wil uh, je? Ja, Zachariah 13. Uh, um, ...heeft ook Israël daar natuurlijk de nodige last van. Hè? Dat die... Ik vroeg me laatst af van, uh, toen ik ho weer hoorde uh, dat, uh, dat uh, zoveel Joden uit India kwamen, bijvoorbeeld. Uh, dus uit India naar uh, Israël worden gevlogen. Die nemen heel wat mee. Ja, die, die, ik kan me zo voorstellen dat die in de hindoeïstische cultuur zijn opgegroeid. Hoe met dat uh, met, met, met, het, met het Jodendom? Ja. Of zijn ze zo geïsoleerd gebleven in, in Jood zijn? Binnen India. Uh, Dat is meestal het geval. Ja. Ze zijn altijd trouw gebleven aan hun beleidenis van de Heer, hun God aan de, de Joodse bijbelse gebruiken, de, de hmm. Sabbat en het besnijdenis en de grote feesten. Maar goed, in, in het Oude Testament zie je toch heel vaak dat de Joden ook, zeg maar, dat juist de klacht van God was. Jor, jullie kijken veel te veel naar die volk om je heen, ja, waar ja, al die afgoden ja, ja. zijn. En dat was ook een van de redenen van, ga niet trouwen met vrouwen uit andere landen enzovoort, ja, want ja. dan neem je ook die afgoden mee. Salomo had uh, daar natuurlijk heel veel problemen mee. Uh, en, en, en ook hier zie je weer uitroeiing van afgoderij en van valse profeten. Uh, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat, zeg maar, dat al die culturen bij elkaar, uh, dat het ook van alles meebrengt. Ja, uh, uh, dat, daarom is, die periode, is er een periode nadat ze uh, de zoon des mensen, die zij, de, die zij doorstoken hebben, uh, in de wolken ja. zien. Dan komt die nog niet terug, want dan wordt het volk gereinigd ja, en dan precies. wordt de tempel gereinigd. En dan pas komt, zijn, is Satan zo verschrikkelijk woedend... dat hij een laatste aanval waagt. Mm. En dan in die laatste aanval grijpt God zelf in. Ja. En dan zegt hij eigenlijk tegen de Messias, ga nu maar. Ja. En dan kan de Heer eindelijk komen. Ja. En dan komt hij daar op de Olijfberg. En daarna zien we dan in Zachariah dat het koningschap aan de Heer komt. En dat uh, de Heer koning zal zijn. En dan zullen alle volken bezig zijn... ...om Israël te steunen. Ja, want die eerste tekst uit, uit uh, Sangeria 13 is natuurlijk wel prachtig. Want in die dagen zal een bron ontsloten zijn. Nou, die bron die kan alleen maar uit de troon van God uh, stromen, ja, ja. denk ik dan. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Ter ontzondiging en ja. reiniging. Ja, trachtig. geweldig. Ja, dat, dat want is dat het... is het levende water, wat schoonmaakt, wat ja, reinigt ja, van ja, alle zonden. Ja, ja. Waar wij nu al van mogen genieten. Dan die bron van levend water. Ja. Dat is dezelfde bron dan denk ik maar. Ja, natuurlijk. Dat is die bron die onderuit de tempels afvloeien in ja. de duizendjarige ja. rijk ook. En... Ja. ja, maar ik, ik wou dat de Heer een beetje opschoot. Ja, ja het, het, het duurt allemaal zo verschrikkelijk lang. Ja. Wij schieten in ieder geval wel op, want je hebt nog drie minuten. Oh, ja. dus ik weet niet wat nou, je nog wel behandelen in deze Ja, laten we dan toch maar even <laughs> iets zeggen van aan Gods grote doel nog iets ja. vertellen wat het ja, is. Ja. En waar het allemaal op uitloopt. Ja. En waarom wij eraan mee kunnen werken, uh, biddend en, en strijdend en bidden dat de Heer de tijd verkort. Kijk, want de gemeente is natuurlijk uitermate belangrijk voor de ja. Heer. Uh -huh. Want wij hebben... Hij wat heeft de hem de... ingesteld. Wat zeg je? Hij heeft de gemeente ingesteld. Ja. Maar wij hebben ook, door het bloed van Christus, hebben we direct toegang tot de troon. Ja, zeker. Geef dan uw vrijmoedigheid die prijs, zegt uh, ja. de bijbel. Ja. Nee? En, en, en, en in die, gaan we in die goede strijd staan. Mm -hmm. Israël is zeer belangrijk. Ja. Ephraim is Gods lievelingszoon. Mm -hmm. Maar het gaat om meer dan om de gemeente alleen en om Israël alleen. Dat, dat lezen we bijvoorbeeld in, in, in Handelingen 15. Laten we eerst naar het Nieuwe Testament gaan. Dat lezen we in handelingen 15 als de apostel Jacobus, de broer naar het vlees van heer Jezus, uh -huh. als hij zijn visie, zijn scenario voor de eindtijd uitspreekt. Hij zegt in vers 14, eerst wil God een gemeente, een volk voor zijn naam uit de heidenen. Dat zijn dus de gemeente. Ja. Daarom was Israël, wat het geheimenis van de heer Jezus betreft, eerst ja, opzij gezet even. Daarna zal ik wederkeren. Dan bouwt het vervallen uit van David. Ja. En waarom is dat dan? Luister. Op dat staat er in vers 17... het overige deel van de mensen de Heer zoeken. Uiteindelijk is het de bedoeling... dat de hele wereld weer onder Gods heerschappij komt. Ja. Daarom is de gemeente er. Daarom wordt de zending bedreven. Daarom is Israël uitverkoren. Mm. En er staat ook zo prachtig... dat herinner ik me nu... in Psalm 67 lees mm -hmm. dat is de, de psalm van het grote opdat van de Heer. Psalm 67. Je moet altijd zo bladeren met die psalmen. Ja, <laughs> er zijn er zoveel. Ja. Let op. Vers 2. God zij ons genadig en hij zegende ons. Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten. Ja. Dat is de bede van A Aaron, de ja. zegen van A Aaron. Aha. Waarom? Waarom? is het zo belangrijk dat God Israël zegend en genadig is. Opdat men op aarde uw weg kennen En onder al de volken uw heil. Als er heil staat, staat het hier, heb ik het het Hebraeus overgenomen, dan, mm -hmm. dat betekent uw heil. Nee. Dus dat, waarom is God Israël genadigd? Waarom herstelt God Israël? Opdat onder alle volken het heil van God bekend wordt. Mm. En er staat op het laatste... Vers, vers 7. De aarde gaf haar gewas. God, onze God, zegent ons. God zegent ons, opdat alle einden der aarde hem vrezen. Nou, ja. en, en daarom is het zo belangrijk dat wij ook Israël zegenen. Ja. Want als Israël gezegend wordt, dan katst dat terug of dan werkt dat door naar heel de aarde. Dat is zo ontzettend ja. belangrijk dat we dat goed zien, want dat staat hier. En zegen die je aan Israël geeft gaat het ook weer bij jezelf terug. Ja. Nog één tekst, kan nog eens. We zijn aan het eind van de tijd, maar dan moet je heel snel zijn. Ja, heel snel. Zachariah 8. Zacharië 8, vers 13. Gelijk jullie, zegt God tegen Israël, onder de volken een vervloeking bent geweest. Onder de volken, dat zijn ja, ze nu. Dat, ja, zeker. Hey, probeer Ech, maar eens onder vrienden iets vriendelijks over Israël te zeggen. Nee, maar niet alleen nu, ook uh, zeg maar... Ja, ook in de Holocaust, eeuwen en, en, en, ja, uh, alle heen, alle smaadwoorden over de joden, enzovoort. Ja. Gelijk jullie onder de volk een vervloeking bent geweest, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat ik u heil schenk, God schenkt hen heil, een zegen worden. Vrees niet, laat uw handen sterk zijn. Ja. En dat proclameren we ook over Israël. Mm -hmm. En dat roepen we uit over Israël. Dat God hen sterk maakt, nou ja, ze zijn dat natuurlijk... God hen heil schenkt, want vanuit het heil van Israël, zoals het heil over de wereld, het eeuwig leven en de redding over de wereld door de Heer Jezus komt, komt er ook heil over de wereld via Israël. Ja, maar ze zijn natuurlijk ook al uh, tot zegen. Al was het alleen maar om allerlei uitvindingen die in Israël worden gedaan ja, ja, en die ja, ja, ja. zo uniek zijn uh, en die in de hele wereld worden gebruikt zonder dat wij het feit überhaupt weten. Ja, ja. Ons mobieltje, zo... ons mobieltje zouden we niet kunnen gebruiken ja. als de Israëlische technologie er niet is. Mijn zoon die stond bij een Albert Heijn-winkel of zo en die belt me op. Pa, er staat een vent voor de winkel en die zegt boycott Israël. Ik zeg, Wat moet ik doen? Ik zeg: Michael, <laughs> ga jij, ga, zeg maar tegen die, vraag die vent maar of die een gsm heeft. <laughs> ja. Dus hij erheen: Hebt u een gsm, meneer? Ja. Gooi wat dat, gooi de vuilnisbak, wat dat is in Israël gemaakt. Ja. Ja, ja, snap ja, je? En, ja. en zo gaat het met ontzettend veel ja, dingen. Precies, ja. De wereld is zo stom en zo dwaas ja. dat ze Israël niet zegenen mm. en Israël niet vriendelijk begeleiden naar, naar, naar het doel van God. Ja. Maar Zo zou het, heel het heel moeten zijn. Zeg je? Zo zou het moeten, Wij Zo zouden het moeten zijn. Maar dan zou de kerk in voorop moeten lopen. Ja. Ja. Maar de kerk loopt voorop in, in, in, in flauwe geleuter. Maar ja, ja goed. We ja. hopen dat deze uitzending daartoe bijdraagt dat de kerk weer voorop gaat lopen. Ja, ja. Huh? ja dat is een hele ernstige zaak. Dus okay. dat, want dat hangt ook de zegen voor de kerk aan af, vanaf. Heel duidelijk. Nou, We houden het hier bij Jan, want de tijd zit erop. Heel oh, ja. hartelijk dank voor deze aflevering. We hebben nog één laatste aflevering in deze serie. En daar gaan we dan volgende week naar kijken. Heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. En inderdaad graag volgende week de laatste aflevering van deze serie. Wat ons, wat mij zo diep gekwetst heeft, dat ze zeggen... Ah, die Christen Zionisten zetten de Heer Jezus boven Israël. En of ze zetten Christus naast Israël, Christus eerst. Ik zeg tegen die mensen, gij zult de naam van de Heer uw God niet eindelijk gebruiken.